Ik wil even aansluiten bij wat we zongen, God van Licht. Dat is wel duidelijk dat Mozes hier een God van Licht ontmoet heeft, dat kan je wel zien. En we zongen ook van God van Licht. Licht in het Hebreeuws, dat weten jullie ongetwijfeld, Wat is dat, oor. Oor dat schrijf je met een alef en dan een waf en een rees. Nu is er nog een, een woord in het Hebreeuws, dat spreek je precies zo uit. Alleen het enige verschil is dat je een ayin gebruikt in plaats van een alef. En die spreek je ook ongeveer uit als een uh, alef. Dus dat, uh, ja, dat verschil dat merk je bijna niet. Het spreek je precies hetzelfde uit. Or. Dat is het woord voor huid. En zoals jullie weten is het hier de huid van Mozes die het licht van God draagt. Oor, Or. In het Hebreeuws. Er is dus een verband tussen. Daar wil ik met jullie bij stilstaan. Het licht dat van iemands huid kan afstralen. Want wat hier gebeurt is eigenlijk de bedoeling dat elk mens zo gaat stralen als uh, Mozes. Dat heel de wereld zal buigen voor Yeshua komt omdat er een licht zal zijn in de wereld. Dat af zal stralen van de Messias en zijn volk. Het licht van God. De oor, de, het licht dat op de eerste dag geschapen werd. En uh, hoe kan dat nu dat Mozes zeg maar... Ja, dat dat nu ineens vervuld wordt door Mozes. Dat het hele volk iemand ziet stralen met het licht van Yahweh. Hoe kan dat nu? Als je, als je naar Yeshua kijkt, dan is er één moment aan te wijzen waarop we daar iets van zien. En dat is uh, bij de verheerlijking op de berg. Dan zien de drie discipelen er iets van. Iets van het licht. En dan is het eigenlijk nog een visioen. Wat hier gebeurt... is dat een mens dus het licht van Yahweh draagt... en vanuit de hemel afdaalt. En heel het volk die ziet dat. En Yeshua heeft daar nog maar zo'n klein fragment van laten zien. Omdat alleen Petrus en Jacobus en Johannes daar iets van zagen. En die mochten er niks van vertellen. Zwijg. Want dit is iets van de toekomst, zegt Yeshua. En uh, in de parasha hebben we al uh, wat gezegd. Uh, dat Mozes hier de priesterkoning is. Naar de orde van Melchizedek. Of verbeeld eigenlijk. Want hij is nog maar een afbeelding van wie Yeshua is. de Messias. Maar... Yeshua, zoals we weten, komt twee keer. En de eerste keer dat hij kwam, is er niet zoveel heerlijkheid aan hem. Niet zoveel als dat Mozes gedragen heeft. Dat komt pas de tweede keer als hij komt. Dan komt Yeshua in zijn volle heerlijkheid als ware Messias om te regeren als zoon van David. Wat ik wil doen is even die twee dingen met elkaar vergelijken. Want wij hebben als, als christen, en zeker als evangelisch-christen, zijn we heel erg uh, bezig geweest met Jezus, met Yeshua. En dat is helemaal niet verkeerd, dat is goed. En als we naar het leven van Yeshua kijken, dan hebben we een klein fragment daarvan. Een heel klein fragment, drie jaar hooguit. En als je het goed bekijkt, dan zou het zelfs nog maar eens een jaar kunnen zijn. Dat zijn optreden maar een jaar duurde. Volgens Michael Root 70 weken precies. En uh, dat zou heel goed kunnen. Dat hij niet langer dan 70 weken eigenlijk in de bediening heeft gestaan, dat is anderhalf jaar. Nou, dat, die anderhalf jaar. Daar hebben we alles mee. Te, daar, daar kijken we naar en dan zeggen we: daar, doen we kijken, dat is de Messias, dat is Yeshua En daar hebben we onze mond vol van en onze hart vol van, en dat is goed. Maar als je dan goed kijkt, dan zegt hij. Ja, uh, uh, iemand, iemand vroeg eens de vraag: waarom heeft Jezus geen boek geschreven? en, uh, en die, wil, die wilde slim zijn die zegt uh, dat is een groot raadsel in de geschiedenis waarom Yeshua geen boek heeft geschreven waarom heeft hij niet gewoon even zijn leer opgeschreven en, en nagelaten, dan hadden we dat gehad want wat we hebben is maar een paar preken dat stelt niet zoveel voor van anderhalf jaar boek amen het antwoord is zo eenvoudig zijn vader had al een boek geschreven waarom zou hij het overdoen en deze meneer, die heeft het boek onderwezen. Dus Yeshua, die eerde alleen maar Mozes tijdens zijn leven. Anderhalf jaar lang. En de rest van zijn leven ook. Want hij heeft volmaakt geleefd. Maar omdat Mozes de Torah onderwezen heeft, en in zoverre Mozes het licht van Yahweh afstraalde, heeft Yeshua alleen maar Mozes geëerd. En natuurlijk daardoorheen de vader. Maar dat kwam omdat omdat Mozes nu eenmaal het boek had ontvangen van Jahwe, wat Shishua niet ontvangen heeft. Want het was er al. Hij heeft het geleefd. Hij is vlees geworden, Torah. Dus als we naar hem kijken zien we Torah. Maar omdat we maar zo weinig hebben, anderhalf jaar. Mozes heeft veertig jaar in de bediening gestaan. En hij is honderdtwintig geworden. Dus wat we in Mozes zien, die schreef wel een boek. En hij voltooide zijn bediening op aarde. Tenminste, ja voltooien. Naar het vlees. Toen hij 120 was, toen zou de verdere voltooiing van zijn bediening zou in het Messiaanse Rijk zijn. En hij bracht een complete leer. De Torah is een heel complete leer. En hij deed dat ook in compleetheid. In zoverre, hij is door een, door een, uh, een doodservaring heen gegaan. Doordat hij in Egypte een leven had, een prinsenleven... En dat heeft hij af moeten leggen en hij is in de woestijn terechtgekomen. Dat was een afleggen van een leven en een potentie en mogelijkheden die God hem gegeven had. Omdat hij als enige Israëliet in het paleis van de farao uh, was opgegroeid. En dus alle, de wereld stond aan zijn voeten. En dat was afgepakt. Weg. Nu was hij een herder ergens in de woestijn. En hij verkoos dat leven. Want daarin kon hij God eren en God dienen. En dat was in Egypte een beetje lastig. Maar... Hij is door die ervaring heen gegaan. Maar wat hij ook heeft gehad, en dat is dit. Deze ervaring. En dat heeft Yeshua nog niet meegemaakt. Dat komt nog, dat is nog toekomst. In Mozes kunnen we zoveel meer zien eigenlijk. Vanuit profetisch oogpunt. Dan in het leven van Yeshua. Maar wat Yeshua deed, dat was in volmaaktheid. En dat is Mozes, ja, net als elk mens... Ook niet gelukt. Maar hij droeg het licht van Yahweh. Zoals geen enkel ander mens dat ooit gedragen heeft tot de dag van vandaag. 40 dagen ging hij op naar de hemel, naar de top van die berg. We hebben de vorige keer daarbij stilgestaan, vorige maand. 40 dagen, wat is 40 in het Hebreeuws? Het is de geboorte. 40, de 40 weken van de geboorte. Dus Mozes, die wordt tot twee keer toe geboren. In de hemel. En drie keer veertig jaar. En drie keer veertig. Precies. Dat getal veertig, dat komt zo terug. Dat is zo verweven in het leven van Mozes. Wat Mozes hier meemaakt, dat, dat kunnen wij allemaal meemaken. Nu nog ten dele of in profetische zin. Uitziend naar de toekomst. Maar straks in de opstanding in volmaaktheid. Waarom is Mozes belangrijk? Dat wordt ook samengevat in Hebreeën 3 Vers 5. Mozes is trouw geweest in heel het huis van Jabe. Als profetisch dienaar om te getuigen van wat later gesproken zou worden. En dat gesproken hier, dat is laleo in het Grieks, en davar in het Hebreeuws. Wat God spreekt, dat schept hij ook. Dus je kunt het ook zien, van wat later gesproken en geschapen zou worden. Mozes is een profetische uh, mens geweest... om te getuigen van wat later gesproken en geschapen zou worden. Is dat niet bijzonder? Als we het leven van Mozes bestuderen... dan leren we daarover. Dan getuigt hij met alles wat er in zijn leven gebeurt... van wat later gesproken zal worden. Met enkele uitzonderingen. Maar vanaf dit moment is hij zo heilig... Als mens, dat heeft nooit een mens bereikt. Tot eigenlijk totdat hij 120 jaar is. zijn er maar een paar minuscule foutjes aan te wijzen, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk, op een gegeven moment moest hij die water uit de rots laten komen. door te spreken. en in zijn toorn sloeg hij. En daardoor weerspiegelde hij niet volmaakt. dat licht van Yahweh. En daarom had dat grote gevolgen. Want op het moment dat je dit krijgt, dat je die heerlijkheid krijgt te dragen. Dan ben je daar ook verantwoordelijk voor. Ik wil even dat laatste stukje lezen uit de parasha. Voor de, voor de context een beetje. Dat staat boven twee komsten. En zoals we weten komt Yeshua twee keer. Hij is één keer gekomen en hij komt nog een tweede keer. Zo zien we ook in Mozes, omdat hij een profetisch mens is. In wie dus de toekomstige dingen weerspiegeld zijn. Zien we ook twee komsten van Yeshua weerspiegeld. Mozes komst in Egypte. Zijn eerste komst weerspiegelde Yeshua's eerste komst. Hij kondigde een feest af dat zou worden gevierd met het volk dat door de woestijn heen getrokken is. Hij stond voor de farao en hij zei: Ik wil dat u met volk gaat om een feest te vieren in de woestijn. Nou, Yeshua zei: Straks komt er een bruiloftsfeest. en Maak je klaar, doe je, je bruiloftskleed aan en wees erbij. En nodig de rest van de wereld ook meer uit. En hij stuurde de discipelen eruit. Bij dat feest zou dus iedereen welkom zijn. Zoals Yeshua ook iedereen erbij betrekt. Tenminste, degene die het ontvangen willen. Want als je met verkeerde kleed komt, is er ook wat mis. Mozes kwam echter niet met heerlijkheid en macht, maar met tekenen en wonderen. Precies zoals Yeshua bij zijn eerste komst. Nu Mozes van de bergen afkomt, met de drie profetische tekenen van de komst van de Messias, de wederkomst. Bespiegelt hij dus de wederkomst. Die zal wel in heerlijkheid zijn. Dan zal het verbond van de Sinii door de Messias zelf aangevoerd... ...definitief gevestigd worden in de opstanding... ...en zal heel Israël stralen zoals Mozes. Dan zal Israël een koninklijk priesterschap zijn naar Exodus 19, vers 6 en openbaring 1, vers 6. Dan zal een tempel gebouwd worden van levende stenen waarvan Yeshua de hoeksteen is... Waarin God zich definitief op aarde zal vestigen. Het gevolg daarvan zal zijn dat er onderwijs zal uitgaan van de berg die God zich verkiezen zal. De berg Zion. En dat lezen we dus in die twee plekken die daarbij staan. Isaiah 2 vers 3 en openbaring 21 vers 3 tot 8. Precies zoals dat nu in de Torah gebeurt. Want vanaf dit moment beginnen de onderwijzingen die het volk Israël verder helpen zullen. Om het verbond met Yahweh dat nu gevestigd wordt. ...in stand te kunnen houden. Dus zo kun je de, de, de exodus eigenlijk indelen in twee vakken. Het ene vak is van uh, uh, uh, Mozes bij het brandende braanbos tot, tot, uh, uh, tot het gouden kalf eigenlijk. Want dan is er iets mislukt. En dan komt Mozes terug. Is hij opnieuw, als het ware geboren, in profetische zin geboren in de hemel. En komt hij terug... En dan straalt hij de heerlijkheid van Yahweh. En de onderwijzingen die dan volgen, die gaan over de priesterdiensten, over eh, heel de Want God heeft wetten ingezet. Dat gaat over het samenleven met Yahweh. Dat wij als een volk met hem samenleven. Hij straalt op het moment dat hij de woorden van Yahweh spreekt. Nou, dan kijken we even naar de geschiedenis van Mozes leven. We halen er een paar belangrijke punten uit. Die heb ik voor jullie uh, op een rij gezet. Dit moment in Mozes leven. Mozes is uit Egypte vertrokken. En daar is een en ander misgegaan. En hij ontmoet hier Jetro. Die zijn schoonvader zal worden. Je kan het aan zijn gezicht wel een beetje zien. Er zit een heel bezorgde uitdrukking op zijn gezicht. En hij had het niet verwacht. Maar hij heeft hier een man ontdekt in de woestijn. Bij wie hij zijn hart luchten kan. En met wie hij, bij wie hij zich thuis voelt. Helemaal thuis voelt. Dat had hij nooit gedacht. Maar als hij later Jethro weer ontmoet bij de Sinei, dan is er geen enkele belemmering om samen met het volk Israël en Jethro een brandoffer te brengen voor Yahweh. Nou, dat laat iets zien van de relatie die Mozes met Jethro gehad moet hebben. Een heel intieme, innige relatie. Om samen voor Gods troon feest te kunnen vieren en een brandoffer te kunnen brengen. Dat getuigt van intimiteit. En dat heeft hij hier, is hij, is hij eigenlijk thuisgekomen in zijn tent. En hij heeft nog dat rare ding op zijn hoofd. Ja, dat, dat is misschien niet echt, maar dat symboliseert wel dat hij dus nog die Egyptische identiteit droeg. De, de potentie van een koning te zijn. Uit het paleis van de farao. En dat was er ook misgegaan. Hij vertelt in Jethro: luister, er is zoveel misgegaan. Ik was een koning in Egypte. En ik kon het, ik kon ik wist het zeker dat volk, dat slavenvolk, dat heeft een belofte, Israël heeft een belofte dat ze uitgeleid zullen worden. En als er één persoon was om dat te kunnen doen, dan was ik het echt, ik weet het zeker, alles, alles, de weg was gebaand. En op het moment toen ik, toen ik er wat aan wou doen, toen sloeg ik iemand dood, ja, en toen is het allemaal misgegaan. De volgende dag, weet je, toen kwam er iemand naar me toe, uit dat volk Israël, weet je wat hij zei? Die kwam naar me toe en die keek me heel gemeen aan. En Die zei: Ben jij een leider in Israël? Wat denk je wel? Dan zei hij tegen mij: Wat moet ik daar nou mee? Ik, ik dacht dat ik echt dat ik het was? Het punt is wel dat hier een leider gefaald heeft. En uh, wat hij tegen Jetro zegt, dat is erin gehamerd. Hij heeft nooit meer de droom opgepakt om terug te gaan naar Egypte voor 40 jaar. En toen het wel gebeurde na 40 jaar, doordat God het zei. Toen zei uh, Mozes in uh, Exodus 4 vers 10 tot 13. Ik ben niet bekwaam. Ik kan het niet. En dat is niet een voorwensel. Sommigen zeggen van ja, hij had een leven in Midian. en Hij had alles voor elkaar. je had een vrouw en kinderen. En het, hè. Nee. Hij bedoelde daar wat hij zei. Ik ben niet bekwaam. Bekwaam. Ik kan het niet. Ik geloof wel in die roeping, zegt hij. En uh, tegen God, als hij bij de brandende braambos is. Ik geloof erin. En ik geloof ook in uw heiligheid. Ik geloof in uw kracht. Ik zie, het voor me, ik zie het zo voor me gebeuren. Maar ik kan het niet. Ik ben niet bekwaam. Die wandel is misschien wel een aanknopingspunt geweest voor God. Om te zeggen, jij bent een geschikte persoon. Juist door die wetenschap dat hij het niet kon, dat hij niet bekwaam was als mens. Kon ervoor zorgen dat hij God kon laten stralen in zijn leven. En dan, wat gebeurt er dan? Dan spreekt God, en dat is misschien een mooi tekst om toch even op te zoeken. Exodus 4, in de parasha die hier toen over geschreven is, heb ik daar ook, ben ik daar ook op ingegaan. Hoe Mozes dat eigenlijk zegt, als je dat in het Hebreeuws bestudeert, dat hij echt niet bekwaam is. In Exodus 4 vers, vers 10 zegt Mozes dus tegen de heren. O Heer, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Dus op het moment dat God spreekt tegen Mozes. Dan weet Mozes heel goed wat dat betekent. Daar waren in het Hebreeuws Spreken is scheppen. En als God spreekt, dan schept hij. Dus als God spreekt tegen mij, ik moet naar Egypte gaan. Om daar te doen wat God zegt, en omdat God spreekt, wordt het geschapen in mij? Zegt Mozes toch, nee, ik kan dat niet. Maar dan spreekt Yahweh. Wie heeft de mens, en daarom wordt de toon hier ook wat, wat bozer, omdat God die weet, Mozes begrijpt dit. Mozes die weet als ik zeg, dan is het er ook, dan wordt het ook geschapen. Daarom zegt Yahweh op dat moment, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, Yahweh? Nu dan, ga! Ik zal zelf met de mond zijn en u leren wat u spreken moet. Dus hij drinkt een beetje aan. Maar Mozes zegt, och heren, en dit is geen pretentie hoor, dit is echt. Zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Hij gelooft er niet in. Ondanks dat hij weet dat God in zijn leven kan scheppen wat hij zegt. Typisch. En juist deze persoon wordt uitgekozen. Toen ontbrandde de toorn van Jahwe tegen Mozes. En dan zorgt hij alsnog voor een oplossing. Hij zegt niet, nou dan laten we het zitten. Dan stuur ik Aaron wel. Nee, Aaron zal je steunen. Dus God aanvaardt het wel wat... Mozes hier zegt. Nu, wat heeft Mozes hier geleerd? Als we dit eventjes, even hier bij dit punt vastblijven. En we weten natuurlijk dat Mozes er wel in is gaan staan. Maar als we bij dit punt even vastblijven. Dan heeft Mozes blijkbaar een aantal dingen geleerd. Door dit, hè. Op dit punt. Van, en dan die veertig jaar die volgen. Heeft hij alle pretentie afgelegd. Hij had niet meer de pretentie dat hij met zijn bagage wel in staat zou zijn moet het volk Israël te verlossen. Of andere pretenties. Dat hij wel in staat zou zijn om Gods scheppingsdoel te vervullen. Dergelijke pretenties heeft hij afgelegd. Exclusivisme. Ik, ben, ik heb deze opvoeding gehad. Ik ben aan het hof van de farao geweest. En ik ben daar een bal in geweest. Maar ik heb wel alles geleerd. En ik word liever. Word ik met Israël gezien, met die slaven? Ik ben liever ook een slaaf omdat ik uw kind ben. en Een man van de belofte. Hij heeft exclusivisme afgelegd. Dat hij exclusief, exclusief degene was. Die God wel uit zou kiezen. Om Israël uit te leiden. Want de belofte was ernaar. En hij ging weg. Na 390 jaar ballingschap. Van Israël in Egypte. Hoe en waar je die dan ook berekent. Vanaf de geboorte van Isaac. Of vanaf de komst van Jacob in Egypte. 390 jaar, hij hoefde maar 10 jaar te wachten en de 400 jaar was vervuld en ze konden uitleid, uitgeleid worden. Exclusivisme heeft hij afgelegd. En zijn visionaire charisma en koninklijke potentie. En wat heeft hij daarvoor opgepakt? De eenvoud van het leven. Hij had zijn kudde met schapen en die bracht hij naar een weide in de woestijn... En hij zag het wanneer een, een, een schaapje mank was. En hij verzorgde het. Hij zag het wanneer er een schaapje wegvluchtte. En hij haalde het terug. De eenvoud van het leven. En het zien van de schepping van God. Dieren die eigenlijk ook niet een, een belofte hebben van een, een, een beloofd land. Of tenminste niet bewust. Want die belofte geldt voor hen ook. Natuurlijk. Maar die gewoon in het leven staan. En een herde nodig hebben. Ons. Omdat on, aan ons... De heerschappij van de schepping is gegeven. Hebben wij die roeping om de dieren een goed leven te verzorgen. En dat doet Mozes in die eenvoud van het leven. Ziet hij de kudde die hij wel kon redden, de schapen. Hij moest wachten. Er wordt wel eens gezegd dat hij die veertig jaar moest wachten om dit nog te leren, om dat nog te leren, zus nog te leren, zo nog te leren. Maar er is nog een aspect waarom hij moest wachten. Hij moest wachten om de volheid van de verdrukking te laten komen. Israëls ballingschap moest nog verschrikkelijker worden, nog heftiger, nog pijnlijker, want het koninkrijk van God moet door weeën geboren worden. Maar dan schept God geschiktheid om te spreken bij de brandende braambos. Wie heeft de mensen mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet? Ja, hè? Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. En op het moment dat Mozes gaat, dan staat hij in die potentie. God spreekt en schept. En zo gaat hij naar Egypte. En zo staat hij voor de farao. God spreekt. Ik vind het een, mooi, een mooie tekening, omdat die ogen ook sprekend zijn... God spreekt en schept. Laat mijn volk gaan, omdat zij feest vieren in de woestijn. Wat een onzinnig voorstel natuurlijk. En dat wist Mozes ook wel. Laat, de volk, laat een slavenvolk gaan om een week feest te vieren in de woestijn. Dat doen we niet in Egypte. Dat kun jij weten, Mozes. Maar God spreekt en schept. En dat geloof wordt aangevallen, dat weten we en daarom duurt het nog even. Maar die keuze moet Mozes maken, wandel vrijmoedig, je door God geschapen potentie. En dat is wat daarna komt. Als we eerst over de onbekwaamheid van Mozes nadenken, dan legt hij heel veel af. Exclusivisme, pretenties, charisma en weet ik wat. Maar dan wandelt hij in bekwaamheid, die van God komt. God schept zijn geschiktheid. Dat is eigenlijk de keuze waar ook Abram ooit voor stond. Daar wil ik even het verband tussen leggen. Um, Abram was nog maar net in het beloofde land aangekomen. En ze zaten in Bethel. En Lot was erbij en een heleboel herders en een heleboel rijkdom... En dat ging een beetje mis. Er kwam ruzie tussen die hedders. En op een gegeven moment neemt Abraham Lot mee. En zegt, kom, kom nou eens mee. Kijk, we klimmen op deze heuvel. En we kijken eens over het land. Kijk daar, een prachtig uitzicht. Ik geloof dat God ons hier geroep heeft. Maar we moeten denk ik wijs zijn. Het is een uitgestrekt land. Als jij nou de ene kant op gaat, dan ga ik wel de andere kant op. Zeg het dus, welke kant wil je op? En uh, Lot die ziet daar de vallei van uh, Sodom en Gomorra liggen. En die ziet daar in een toekomst. En hij gaat die kant op. En in principe had Abram daar in zijn recht gestaan. Als hij had gezegd, ja maar Lot moet je nou luisteren. Um, jij bent de neef. Uh, ik ben de, de man. Uh, uh, dus je moet eigenlijk, ja. Als jij nou eens die kant op gaat. Dan zorg ik dat jij uh, onderhouden wordt door mijn rijkdom. Dan ga ik daarheen. Want ik denk dat het voor jou nog niet zo handig is. Om zo dicht bij Sodom en Gomorra te wonen. En ik kan dat misschien wel aan. Weet je wel, hij had alles... Had hij in het werk kunnen stellen om daar te gaan wonen in plaats van Lot. Maar dat doet hij niet. Hij respecteert Lot en zijn keuze en hij zegt: ga maar. Ook al is dat een gevaarlijke plek voor jou. Want ik denk dat je geloof daar heel hevig wordt aangevallen. Maar ga maar. En hij trekt zich terug naar Hebron. Dat is een keuze eigenlijk ook als je daar langer bij stilstaat, die vreemd is. Maar hij ziet daar in een weg van ja. En hij gaat die weg. En het verschil tussen um, uh, Sodom en Gomorra en Hebron is, is eigenlijk dit. Sodom en Gomorra ligt in het Jordaandal. Dus als je daar op die heuvel staat, dan kijk je naar beneden op Sodom en Gomorra. En Hebron, dat ligt omhoog. Dat ligt op de, bovenste, op de toppen van de bergen van het gebergte van Judea. Dus dat, het verschil is uh, laagland en hoogland. Dat is eigenlijk die wandel die... Die je maakt wanneer je de potentie wandelt die God geeft. En wanneer God spreekt. Wanneer God spreekt. van Dit is de weg die je gaat. En op dit moment hoorde Abraham. De stem door Lot heen klinken. De stem van God. Ga naar Hebron. Dat is de plek die ik jou geven zal. Waar jij wonen mag. En hij wandelt die weg. Hij wandelt in die potentie. En het volgende wat God doet. Hij zegt kijk naar alle kanten van dit land. Dit is het land dat ik jou... En je nakomelingen geven zal. Dan volgt de belofte. En de vervulling daarvan. Wanneer je wandelt in zijn potentie. In wat hij zegt. En dat is ook wat Mozes doet hier. Hij hoort de stem van Yahweh bij de brandende braambos En hij gaat. En hij staat daar. En die bekwaamheid. Die wordt nog een keer beproefd. Die vrijmoedigheid. Om te wandelen in Gods potentie. In Gods roeping voor je leven die gaat heel ver want uh, als Mozes op de bergtop is geweest en hij komt naar beneden dan krijgen we dit verhaal dat was Mozes zwakke punt weet u nog van die uh, man die hij toen gedood had Mozes die had de of die de, de, kende die, die neiging van hemzelf dat als de boosheid gerechtvaardigd is tot hier dat door die boosheid die in hem opkomt dat hij gedreven wordt om er overheen te gaan... en een oordeel te vellen dat groter is dan gerechtvaardigd. Volgt u mij? Dat was zijn menselijke neiging. Maar nu lezen we, en de argeloze lezen er misschien overheen... Mozes die komt naar beneden, die gooit die tafelen stuk... en die vervoest dat kalf en die maakt dat hele volk... die stuurt een strafexpeditie uit onder het volk. Wat een boosheid, Mozes, waar haal je het vandaan? Ga je niet een beetje over de grens? Lijkt er wel op, als je het zo in eerste instantie leest. Hij was zo zachtmoedig. Hoe kan dit nou? Nou, dat komt omdat dit niet zijn eigen boosheid is. Dit is Gods boosheid. God is verbolgen. En wat had God gezegd boven op de berg voordat Mozes naar beneden kwam? Vernietig het, hele volk. Vernietig het hele volk. Ik zal de berg Sinai laten een vulkaan laten worden en geen probleem, dat kan ik bij Pompeji, dat kan ik ook bij de Sinai, bij wijze van spreken. Of een tsunami over de woestijn, maakt niet uit. Eventjes met eerbied gesproken, maar God is God. Zijn toren was zo groot, dat hij op dat moment niet verder zou gaan met dit volk. Zo groot was zijn toren. Maar Gods toorn is dus zo groot, en wat Mozes hier laat zien, is eigenlijk maar zo'n klein beetje. Snapt u wat ik bedoel? Gods toorn was zo groot dat hij heel het volk zou vernietigen. Heel het volk ja, afschrijven, bij wijze van spreken. Maar dat was niet in overeenstemming met zijn barmhartigheid. En daarom pleit Mozes voor het volk. Hij zegt: Alsjeblieft, kan het ook anders? Kunt u? En hij smeekt om genade voor het volk. Geef nou uw leefregels en uw onderwijs en uw, vanuit uw hart dat ze zullen leven. Maar genade ook, want als we niet doortrekken, dan is er weinig meer aan. Dan is het hiermee afgelopen. En dan zegt God, oké, okay, ik zal me inhouden. Ik zal niet toornig worden als jij nou eens toornig wordt voor mij. Zodat er maar een heel klein beetje toorn eigenlijk doordringt tot het volk om ze te helpen begrijpen... dat er hier iets misgaat. Dat afgoderij, ja. Afgoderij kan niet. In het Messiaanse Rijk niet. Dus het is beter om dat nu te leren... dan als je straks echt het koninkrijk van God gaat leven... en dat was de bedoeling in het beloofde land... dat je dan niet tot afgoderij vervalt. Door in die continue overgave te wandelen... Ja, ik zal dus 33... wil ik nog een stukje van laten lezen. Als je dus naar beneden gaat om dit te doen... dan krijg je die hele... Dat alles wat er gebeurt. En er wordt de tent opgezet buiten het kamp. Op de plaats. En dat is wel heel typisch. Of het de exacte plaats is. Dat weten we natuurlijk niet. Maar hij had de vrijmoedigheid om boos te worden. Hij vernietigde respectloos Annemans afgoden. In plaats van te zeggen van. Ja jullie hebben hier een gouden kalf gebouwd. En jullie noemen het Yahweh. Dat weet ik wel. Maar het klopt niet helemaal. Nee. Hij, mocht, hij had vrij spel om zijn boosheid te laten gaan. En hij wist dat God voor de barmhartigheid zou zorgen. Dus hij vernietigde respectloos allemaal afgoden. En hij geeft opdracht voor een strafexpeditie. En hij bouwt het huis van God, waar eerst een afgod stond. En het gebeurde de volgende dag, en dat is Exodus zo, dus 2.30 vers 30. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik haar... Naar de Heer opklimmen, misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. En toen keerde Mozes terug tot Yahweh en zei, Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden kalf gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven misschien, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit het boek dat u geschreven hebt. Toen zei Yahweh tegen Mozes, Wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hun zonden vergelden. Zo trof Yahweh het volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, dat Aaron gemaakt had. Verder sprak Yahweh tot Mozes enzovoort. En dan gaan we weer verder in vers 12. Toen zei Mozes tegen Yahweh, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. Dat is al een wonder, want het was niet de bedoeling aanvankelijk. U, echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. En dan ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. En hier komen we weer op een heel intiem moment in Mozes leven. U hebt gesproken. Ik ken jou zoals je bent. Volgens de potentie die in jou is geschapen. Zo ken ik jou zegt God tegen Mozes. En hij zegt ook, je hebt genade gevonden in mijn ogen. Wat betekent het dan, die genade? Omdat Yahweh die potentie in Mozes had geschapen... en uiteindelijk had gesproken en geschapen wat hij gezegd had... door Mozes te gebruiken om het volk uit te voeren. En hij heeft genade gevonden... doordat Yahweh eigenlijk het kwaad van Mozes had afgewend... De neiging om te boos te worden. En andere neigingen die vanuit Mozes zelf gekomen hadden. En die kwaad veroorzaken. Doordat broeders tegen elkaar opgezet worden. Doordat er uh, doodgeslagen wordt. Had wel afgewend. Van Mozes. Dus eigenlijk wat Paulus het vlees noemt. De neiging tot zonde. Dat heeft hij afgewend. En dat is genade. En daarom kan Gods licht op zijn aangezicht stralen. Maar dit is de Messiaanse aanwezigheid, de Messiaanse salving. De heilige geest, die Yahweh aan Mozes geeft. Waardoor Mozes het licht van God zelf, Gods licht, kan stralen. Kan afstralen, zodat het volk, heel het volk, zich terugtrekt. Omdat ze dat licht zien en denken, oh, God komt wel heel dichtbij. Door Mozes. In Exodus 33 vers 13 zegt Mozes, nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, omdat ik genade zal vinden in uw ogen. Zie aan dat deze natie uw volk is. En dan zegt Yahweh, moet mijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen? En dan zie je verder dat Yahweh en Mozes als elkaars gelijken met elkaar spreken. Mozes zegt, eigenlijk moet dit gebeuren en God zegt, dat is goed, dat doen we. En dan daalt hij zo van de berg af. Als hij weer de berg opklimt, op dan gaat Yahweh's heerlijkheid aan hem voorbij. En hij ziet de achterste delen van Yahweh's heerlijkheid. En dan daalt hij zo van de berg af. En dan wil ik er eigenlijk een mooi citaat bij halen. Want dit is wat we hier eigenlijk zien. Is de Messiaanse aanwezigheid. En daarom heb ik de titel, de titel ook meegegeven aan de preek. Is Mozes de Messias? Vraagteken. Want hier daalt hij af als de priester koning. Naar de orde van Melchizedek. En hij straalt het licht van Jade af. Zoals Yeshua eigenlijk niet gedaan heeft tijdens zijn leven op aarde. Is hij niet de Messias? En het antwoord is denk ik te vinden. In een uh, tekst. In dit boekje, dat is uh, dominee Elderenbos. Hij heeft in Amersfoort, is hij in de jaren 60 begonnen met de, met de Torah lezing... In zijn kerk, in de Bergkerk. En hij las de driejaarlijkse Torah lezing. En uh, hij heeft heel veel nagedacht ook over de eenheid van Yahweh. En uh, bijvoorbeeld over dit vers in Johannes 1. Dit is een boekje over Johannes. En daarin vertaalt hij het evangelie van Johannes. En dus daarin staat dat vers, hè, over wat wij, ja, het vreemde vers. Die na mij komt, zegt Johannes de doper, is voor mij geweest. Want hij was er eerder dan ik. Het vreemde vers, waar, waarom eigenlijk iedereen denkt van ja, Yeshua was pre-existent. Op het eerste gehoor lijkt het ook dat de profeet wil zeggen dat Jezus straks zal komen, maar ook al op een vroeger tijdstip aanwezig was op de plaats waar men zich op dat ogenblik bevond. Dit staat in Johannes 1, vers 15. Dus de, de tekst die na mij komt is voor mij geweest, want hij was er eerder dan ik. Dat zegt Johannes de Doper op die plaats, Johannes 1, vers 15. Dus wanneer je dat met Griekse oren verstaat als het ware. Dan versta je daar dus in dat Jezus eerder al geweest was. Maar wie oren heeft en hoort verstaat dat deze woorden echter een diepere betekenis hebben. En die heb ik eventjes hier neergezet. En dan kunnen we even samenlezen: De verborgen Messias. Yeshua is de Messias. En de Messias is er altijd al geweest. Hoewel hij niet altijd zichtbaar en tastbaar was. Je moet dus een onderscheid maken tussen Yeshua de mens en zijn zalving. Want hij is gezalfd met de geest van Yahweh. En daarom is hij de Messias, draagt hij de Messiaanse aanwezigheid. Hij was er verborgen, de Messias. Dus niet Yeshua, de mens, maar de Messias. De zalving. Hij vertegenwoordigt door een hoge priester, een koning, een profeet, de ark in de tempel of de woorden van de Torah. Ja, zelfs ook door iedere man in Israël die voor zijn vrouw een teken van Messiaanse tegenwoordigheid behoorde te zijn. Zoals Yeshua die zich verenigt met Israël zijn bruid. Zo wist Israël van de ware aanwezigheid van de Messias in alle tijden, zoals ook de kerk dat beleidt. Dat Yeshua in het midden is waar men in zijn naam samenkomt. En dan is hij er ook niet fysiek aanwezig. Fysiek existent, zeg maar. Post, fysiek post-existent, hebben we het dan over. Nou, zijn Messiaanse aanwezigheid, zijn geest. Waarmee hij gezalfd is. Die was daar al op Mozes. Wie is de Messias? Uiteindelijk is de geest van Yahweh de zalving die iemand tot een Messias maakt. Een uh, uh, goede vraag. Ik ben de eeuwig, maar de mij is geen Amen. Ja, dus het is Hij is het zelf. Ja. ja. Mashiach is God. Amen. En doordat de geest uit hem gaat, die zalft iemand. Zodat iemand messiaans kan zijn. En dat messiaans, de messiaanse aanwezigheid is hier: is nooit groter geweest op aarde dan op dit moment bij Mozes. Ziet u dat? Want wat is, het, wat is het nou? Hier is het groter geweest omdat de heerlijkheid, het licht van Yahweh, vanuit, van zijn huid afstraalde, Vanaf zijn oor. Ja, van oor tot oor. In het Nederlands is het weer anders. Meer dan enig ander moment in de geschiedenis. Dus zelfs Yeshua in zijn omwandeling op aarde heeft dit niet bereikt, heeft dit niet meegemaakt dat de Messiaanse aanwezigheid van Yahweh... in hem zo existent was... dat hij daarin onder het volk kon regeren. Zodat hij een gebieder werd in Israël. Mozes werd op dit moment een gebieder in Israël. En zo kon hij de Torah geven. Ja, Messias, Yeshua echter... die komt terug... om dit te doen... in volle heerlijkheid. In zijn volheid. Wat Mozes nu ten dele doet zal Yeshua komen doen. In heerlijkheid. En daarom verwachten we hem als de Messias. Als koning. En dan leert hij Torah. Dan is Yeshua de gebieder van de Torah. Amen. En dan zal heel de aarde buigen voor zijn voeten. En daar zien we naar uit. Dan zien we dit in het kwadraat. En dan is het goed om te weten dat dit dus het moment is in de geschiedenis... dat de Messias aanwezigheid van Jahwe's geest nooit groter is geweest dan op dit moment in de geschiedenis. En dan wil ik daarmee afsluiten. Mozes is trouw geweest in heel het huis van Yahweh... als profetisch dienaar... om te getuigen van wat later gesproken en geschapen zal worden. En dat zien we hier ook. Dat kan niet. is Ja, wat, wat Wim al eerder zei... Uh, hij gaat op naar de hemel om die heerlijkheid te ontvangen. Die heeft hij ontvangen. En, en Johannes van Patmos die ziet Yeshua in zijn heerlijkheid. En die in openbaring, die heerlijkheid van Yeshua in openbaring, die is groter dan deze. Ja. Ja. Maar ook openbaring was nog maar een visioen. En wij hebben die heerlijkheid ook ontvangen, hoewel we het niet gezien hebben. Ja, ja amen. Ja. En daarom zijn wij een Messiaanse gemeente. Ja. Okay. Amen.